President Ahmadinejad heeft dat gezegd in een interview met de nieuwe actualiteit, de rubriek Nieuwsuur. De vrouw, de 45-jarige Zagra Baghrani, wordt beschuldigd van banden met een verzetsbeweging en van cocaïnebezit. Ze kan daarvoor de doodstraf krijgen. Ahmadinejad zegt de vrouw niet als Nederlandse te beschouwen omdat ze geboren is in Iran. In Congo zijn dit weekend twee zware scheepsongelukken gebeurd... waarbij mogelijk honderden mensen om het leven zijn gekomen. Gisteren brak op een rivier in het zuiden brand uit op een overvol schip. Volgens een ooggetuige konden maar enkele mensen zich in veiligheid brengen. En vandaag raakte in het noordwesten van Congo een schip een rots en verging. Daarbij zijn waarschijnlijk 70 doden gevallen. Op de US Open is de als vierde geplaatste Brit Andy Murray uitgeschakeld. Hij verloor in de derde ronde in vier sets van de Zwitser Wawrinka... die als 25 ste is geplaatst. In de vierde ronde moet de Zwitser het opnemen tegen de Amerikaan Sam Querrey. De Nederlandse hockeydames hebben de halve finale van het wereldkampioenschap bereikt. Oranje won met 2-1 van Duitsland. De Nederlandse treffers kwamen van Maartje Palme en Kim Lammers... Door de winst op Duitsland zijn de hockeysters zeker van de eerste of tweede plaats in de pool. Nederland sluit de poelfase dinsdag af tegen Japan. Het weer, vannacht helder en droog, het koelt af naar 7 graden. Komende dag zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 20 graden, maar door een stevige oostenwind voelt het frisser aan. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sun. See. Sanford een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I wanna boom bang bang with your body yo. We gonna rock feel up before we take a slow. Girl let me rock you rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body yo. We Rock you, rock you like a rodeo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 Um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 di va bene Sidu la parla miet americano quando sa fa l'amore sotto luna come dorei un cade di I love you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 saying no, no. And About, oh baby. Come, come, come and... dit, dit, dit is ZFM, 20 jaar, dit is ZFM, ZFM in Zandvoort, en jij bent erbij, ZFM.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 Somewhere there Oh.